Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het kabinet denkt erover om de Iraakse Koerden die strijden tegen IS te bewapenen. Minister Koeners gaat daarover met Duitsland overleggen. Nederlandse militairen geven de Koerdische Peshmerga-strijders al een training in Irak. Maar volgens Koenders is dat niet genoeg als je IS wilt verslaan. De Peshmerga's boeken regelmatig successen in hun gevechten met IS. Afgelopen vrijdag heroverden ze de Noord-Iraakse stad Sinjar. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan de sit-in van medewerkers van de sociale werkvoorziening. De 23 mensen die in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zaten en weigerden eruit te gaan, zijn opgepakt. De actievoerders dreigden net zo lang te blijven tot er een nieuwe CAO is. Vanmiddag demonstreerden nog ruim 7000 medewerkers uit de sociale werkvoorziening op het Malieveld. Ook zij eisten meer loon en een nieuwe CAO. Het loon in de sociale werkvoorziening is sinds vijf jaar hetzelfde. Bij aanslagen in Israël zijn vijf mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Op de westelijke Jordaan-oever vielen drie doden en zes gewonden... toen er geschoten werd vanuit een auto, die daarna voetgangers randde. De slachtoffers zouden twee joden en een Palestijn zijn. Volgens Israëlische media is een van hen een jonge Amerikaanse toerist. Een paar uur eerder stak een Palestijnse man in Tel Aviv twee Israëliërs dood. De laatste maanden zijn er weer geregeld incidenten in Israël. Door regen en ongelukken was de avondspits van vanavond de drukste van het jaar. Vooral rond Rotterdam, Amsterdam en Utrecht stond het verkeer stil. De VID meldde even na zes uur dat er alleen al op de snelwegen... bijna 600 kilometer langzaamrijdend of stilstaand verkeer stond. Het weer in het noorden nog een enkele bui, maar in het zuiden kan het tot vannacht nog blijven regenen. Het is een graad of 11. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Het dan tussen de 9 en 10 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. The Menu Alternative FM I'm gonna tell you a tale About a grand old time Well it's a strange little story We're gonna make Dat was hem, dat was hem helemaal. En uh, <lacht> dan moest ik al heel snel nog even dat bekje in uh, storten. Omdat er ook weer een, een of andere fijne collega is die hem weer op all repeat heeft gezet. Ja, dan, uh, dan, dan gaan er, gaan er de hele dingen fouten uh, hier vandaag. Gaat niet gebeuren. Dus welkom bij deze Alternative FM. Vorige week hebben we een beetje een klassieker uitgezonden. Want uh, dat was uh, de uitzending. Van Share Special in 2009. Ja, wij hebben ooit Share Special hier als één van de eerste gehad. Dus dat wilden we toch nog wel eens even een keertje uitnutten. Ik zit te kijken. Dan moet je volgens mij een klein beetje aan die knoppen daar draaien. Dan hoor je ook nog een beetje geluid over... Ja, zie je? Kijk, ja, dan gaat het wel goed komen. Ja, de koptelefoon van... Maar goed, moet ik even tijdens de uitzending moet ik eventjes op gaan vertellen wat er allemaal gebeurt. Maar goed... De leden van uh, een zwaarste band van Nederland... die ze dat ooit hebben gekregen. Ja, dat, dat hebben ze ooit uh, gekregen. Maar ze al wel mijlenver terug. Maar deze band heeft ook nog... in een legendarisch televisieprogramma gestaan. En dat was Leidse Kade Live. En twee weken terug... Uh, hebben zij ook een optreden uh, gegeven... tijdens de Roep akda -woord. Want ze hebben ook maar een gooi gedaan... om te kijken of ze ook nog... Uh, in uh, ja, in de eindronde terechtkwamen. Dat is niet gelukt. Maar ze zitten hier. De leden van Godworst. Goedenavond. Eén goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, kijk, kijk, ja. Eén is er, uh, is er zeer bekend. Voor mij dan. Uh, maar denk ook voor, uh, voor een aantal mensen... die hier uh, bij CFM... Uh, regelmatig de radio inschakelen. Dat is Marlene Sjerfs. Goedenavond. Hoi, hoi, hoi, ja, ja, want uh, we kennen je natuurlijk hier als uh, een bevlogen kunstenares uh, in dit dorp. Maar uh, dit was nog een zijde die ik nog niet van je kende. Ja, ik zit echt vol geheimen. <laughs> en heel langzaam worden er allerlei uh, tipjes van sluis opgelicht. En, uh, en dit was er dus een van. Ja, ja, ik ben ooit begonnen met beeldhouden en ooit begonnen met uh, een band en... Uh... Nou, dat is eigenlijk nooit uh, verloren. De band is uh, een jaar geleden weer opnieuw opgericht. Ja, uh, is het zoiets als wat we ook wel eens bij de Blues Brothers hebben gezien? Hè, met die uh, nee, Elwood nee, en nee, Jake nee, Blues. Nee. dat uh, nee, We got is... a mission uh, te nee. doen. Nee, nee, <laughs> nee? nee, nee. god was het wel leuk. Wel leuk, ja, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Ja, nou, uh, het is, uh, hoe is dat eigenlijk? Uh, je hebt me er iets over verteld uh, bij de Rob Akdaw-woord, uh, Marlene. Uh, hoe is dat eigenlijk dan weer op een gegeven moment ontstaan? De band. Uh, hoe bedoel je? Nou, de band was, uh, was, ooit, hè, was ooit bezig. Eind jaren negentig of midden jaren 90 tot eind jaren negentig zo'n beetje. Toen is die ja, uh, uit elkaar gegaan. En ja. sinds kort zijn, uh, hoe is dat? Uh, ja, dat kwam eigenlijk ja. aan de hand van... Uh, een beetje, beetje via Facebook. Dan leerde ik uh, André weer een beetje kennen. En op een gegeven moment kwamen... Uh, dat is André. De hè? Ja, de ja. Ah ja, En op een gegeven moment uh, ja. Ja, kwamen we toch... Uh, een keer tot een afspraak om gewoon eens een keer over... Over toen te praten. Over toen? Nou, en toen was het allemaal snel gebeurd. Toen kwamen we voordat we wisten... Ja. speelden we weer een uh, middagje ergens in de gehuurde ruimte. En ja. voordat we wisten, waren we gewoon van alles aan het... Ja. Uh, van alles aan het, uh, aan het uitproberen. uitproberen. En weer uh, opnieuw ja. aan het instuderen. Merk je dan toch uh, dat het nooit uh, zou... Uh, dat dat, dat uh, hey, de, de automatismes er dan toch weer op een gegeven moment weer een beetje in uh, komen? Uh. Nou, dat ging uh, redelijk snel allemaal. Ja, dat, toch wel. Uh, ja, wel hoor. Dat, uh, en de bevlogenheid die was ook heel snel weer terug. Ja. Ja. Uh, ik, moet, uh, ik moet denken aan een, uh, aan een andere plaatsgenoot van je. Uh, ik zit nog wel eens uh, één keer in het half jaar bij hem uh, in de stoel. En dat is... Uh, uh, Real van Fred Lot. Ach, jeetje. Ja. Ja, ken je hem, Fred? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> en, uh, en Peter Degen. Ja, ja, ja, ja. nou goed, uh, zo klein is de wereld, maar Fred uh, is, uh, die, die, die, die maakte samen met zijn band ook nog uh, behoorlijk stevige muziek. Waar ken je hem van eigenlijk dan? Uh, ik heb nog in een bandje gespeeld waarvan de drummer uh, ook even bij Reel heeft gedrumd. Ah, die meneer. En ja, ik weet niet meer hoe het nou precies zat. Maar daar ken ik ze van. We hebben een keer samen ja. een optreden gedaan ook. Ja. En niet uh, met Godworsten, met anderen. Nee, nee, nee, Maar ze hebben later is uh, Fred nog doorgegaan met een ander band. Dat weet ik. Even, ben ik even de naam van, uh, van kwijt. Maar uh, ja, of hij dat nu nog doet, dat weet ik niet. Maar die is ook hier uh, geweest. Dus, uh, dus dat, uh, dat, vind ik, dat vind ik dan wel weer grappig. Dat er uh, toch weer. Uh, ja, uh, Marlene, je bent ook niet de enige. Want uh, Danny van het Low uh, met Field of Steel. Zal ik nog even pakken zo direct. Maar goed, Field to Steel heeft ook uh, meegedaan bij... Uh... Bij de Rob woord. Dus, dus ja, dat zijn, dat zijn dan uh, toch... Er zitten er toch nog wel wat Zandvoortse muzikanten hier. Ja, ja, dit. talent zit overal ja. op de meest onmogelijke plaatsen. plaatsen ja. um, nog even over Leidse Kade Live. Uh, wie mag ik daar even het woord over geven? Nou, Richard. Die heeft net uh, zijn uh, koptelefoon... Ja, uh, ik heb mijn oortje in. <laughs> en, uh, ik ben er helemaal bij. Ja, um, ja. Was, dat nog een, uh, was dat nog een leuke ervaring toen, uh, toen, je daar, uh, toen jullie daar stonden? Ja, dat was een hele leuke ervaring. Ja? Zeker, fantastisch, ja. Uh, ja. hoe, zijn, hoe is dat eigenlijk gegaan uh, met, uh, met, met de Leidskade Live? Zeggen, Kijk, je, je thema op een na, demo, Nationale uh, Radio, dus uh, ja. mooier kan het niet natuurlijk. Ja. Ja. Nationale Radio. Ja, het was, uh, uh, Nederland 3 toen geloof ik. Karo, ja, uh, uh, uh, Karo, ja, ja. Mark Stakenburg ja. en consorten, ja, dat ja, soort uh, jongens. Ja, ja. ja. ja en dat en, was, dat uh, was uh, naar aanleiding van uh, onze tweede cd die we toen uh, de ja. kort daarvoor hadden uitgebracht. Dit is nummer 3, hè, dit? Ja, dit is de derde cd. Dus, uh, en uh, nou ja, we, we, we kregen dus het predicaat uh, Zwaarste punt van Nederland, hè, van een aantal uh, recensenten. En, ja, uh, ja die, die tweede cd was cd van de maand bij Music Maker. dat was, ja, hem. Ja, dat was En hem. de ja. beloning daarvan was dat je mocht spelen bij Leidskade Live. Ja. En het was toen samen Sovjet Sex en uh, weet ik wat allemaal nog Dat nog is ook, uh, dat, die naam zeg uh, maar ook uh, wel. Ja, van Damme deden we er ook ja. nog ja. mee, ja. Dus ziet dus, dus, dus uh, zaten toen uh, toch wel bij uh, een beetje de crème uh, van, de, uh, van de crème? Uh, in ja, uh, de... maar harde misschien nu, nu toch wel. ook? Euh, Althans, <laughs> ja. even hebben we het antwoord. Ik bedoel, nou, ja, ja. Ik cijfer je zelf niet weg. Ah, ja, we <laughs> cijferen <laughs> ons ook zeker niet weg. Ik bedoel, uh, bij de aankondiging alleen al, als je uh, uh, Chef Special hier hebt gehad. en later ook nog Soon the Night. Ja, dan mag je ja, toch wel. Uh, zeker, uh, mag je met je borst vooruit lopen in dit verhaal. Goed, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dat sowieso. Ik heb iets <laughs> gehoord. Een beetje zoiets, maar het is nog net niet grunten. Dit gaat, uh, het is echt nog wel. Uh... Nee, beschaafd. Hè? Waar heb zeggen? je dat gehoord? <lacht> niet zo <van ons>. goed. <lacht> ah, het, is, het is een beetje. Uh, nou, ja, dat goed. waren wij niet hoor. Dat waren jullie niet. Nee, maar goed. <lacht> Maak weer een misser. Nee, wij, wij, spelen, wij spelen gewoon heel beschaafde muziek. Ik ben heel benieuwd hoe ja, binnen de lijn gaan klinken. Maar uh, er waren toch wel wat, wat angstige momenten hier binnen, binnen CFM. Er liepen al wat mensen rond van: Hotworst, wat gaat er gebeuren? Gaat er gebeuren? Blijven er sponningen nog binnen de ramen zitten? Ik ah, weet nou ja, dat uh, niet. Nee, maar goed. Nou ja, er is hier ooit nog, eens, ooit nog eens een keer... een legendarisch programma geweest. Dat hebben we toen nog vanuit de Watertoren gedaan. Dat heette uh, aan zee. Gedaan door Moyen-Rebel en uh, door moi onder andere. Nou, daar hadden we dit soort dingen dus ook. Moesten we altijd opletten dat we dus niet uh, het dak van de Watertoren... He, dat dus de Watertoren niet ineens een raket uh, zou gaan veranderen. Maar dat is gelukkig allemaal nog allemaal heel gebleven. Dus... Goed jongens, ik, uh, ik, nou. uh, ga, ik uh, zou zeggen... Uh, ga jullie alvast uh, klaarmaken Dan ga ik eens uh, even kijken of uh, zo dadelijk uh, De technuten ook uh, nog hier uh, Deze kant op uh, kunnen komen uh, Dat uh, gaan we dan allemaal zo uh, meemaken Maar zoals uh, gezegd We hebben ook nog wat uh, muziek uh, klaar liggen Zoals bijvoorbeeld uh, Een band die hier ook uh, geweest is Ze komen uit de weer: Dirty Colors en Amazon Girl mm -hmm. dat met uh, Make It Have een Hanusband. Uh, daarvoor Dirty Colors. Uh, die we ook uh, hier in de studio hebben gehad. Uh, met uh, Amazon Girl. En ik geloof uh, dat we zo gaan beginnen. Dat gaan we nu doen. Dan uh, ja, wordt het uh, heel leuk. betekent nou, zit het maar aan hoor. Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Dat is een camera. En dan, uh, dan gaat het. Uh, goed. Die camera die staat er. En die... Uh, die uh, ja, ik zie tenminste in ieder geval uh, dat... Uh, dat er een aantal bandleden gewoon goed op te zien is. We gaan het meemaken. Godworst uh, vanavond uh, hier uh, met werk, denk ik ook, van het album. Say Farewell to the Flash. Dat zeg ik goed natuurlijk. Um, ik zou zeggen, welke twee nummers? Uh, nou ja, laten we maar gewoon beginnen. De eerste twee nummers van Godworst uh, hier bij Alternative FM. I'm a asylum without the magic of the ordinary people Lifting my hand up set them on earth Do you believe that it would be decent people? A man called Ashton turns out to gang A tank of death by kills and nigga pieces I fuck my ass, she said that's what I did Inside of her mouth, the best hope of free I'm brave, I'm all the brave, I'm brave, I'm all the brave, I'm brave, all the all the So you'll be losing 100 decent people. The cover plate of the trash is on their ass. Whoa! My mother's wake me, wanna be waking you, I Hey, fuck ass, she said, that's what it is Between our best boy and the best for the rain for a rain for the rain for the rain for the rain break, the break, for break, rain break, the rain for the rain for the rain for the rain for the for the rain the rain for the rain for the change and Elvis away. The panic signal just pulls another vista. Take do, she said, just I took a bite of the extra coffee, and it rains, it rains, it rains, I took the fucking it the it rains, it rains, it rains, it rains, it rains, Ja, ja, ja, ja. Dank ja. jullie wel. Dank, dank, dank, dank. Dit was uh, de de aftrap. Uh, nu het tweede nummer. Ik neem aan dat dat ook uh, van het album uh, is uh, wat we hier uh, voor ons hebben liggen. Say farewell to the flesh. Klopt. Halloween. Halloween. Alright. Uh, vooral uh, die laatste dat uh, vond ik uh, wel even een uh, lekkere uitsmijter. Zeker uh, bijna drie weken na het echte Halloween kwam hier nog één keer gewoon terug hier uh, nog bij ons in de studio. Bij ZFM Zandvoort. Uh, de uitvoering van Godworst met Halloween. Goed, het uh, is weer even tijd om uh, wat andere dingen en andere zaken er eens even bij uh, te pakken. Ook stevig, ook leuk is uh, bijvoorbeeld deze van Penelope. Running Around in Circles. We'll Dat was hem. Uh, helemaal uh, crazed met Rise in Range. En daarvoor hoorden we Running Around in Circles van uh, Penelope. Um, en die band komt uit Amsterdam. En uh, dat laatste wat je net hebt gehoord. Dat komt weer uit de buurt van IJsselstein en Nieuwegein. Gein. daar heb ik het over crazed. Goed, uh, de kop is eraf. <tacht> en? Vonden en, jullie, vonden en jullie wat dat voorheen? wat? Wat zeg je? En wat voor een... Ja, nou, ik denk uh, het, het, het, het eerste gedeelte zit erop. Uh, leuk om in je eigen, eigen dorp uh, in de studio uh, te spelen. Uh, ja, ja, ja, ik was hier nog nooit eerder geweest. Dus nee. ik vond het al <coughs> wel heel verrassend om te zien dat het hier zat. Ik weet alleen of van Wapenverzand uh, wapen wordt daarnaast. Een pleinje op het ja, op het ja. Maar uh, jullie hebben hier een hele mooie ruimte. <coughs> ja, nou, gedaan, ja. We, we, nou niet alleen wij. Uh, niet nee, alleen Ik, maar. ik denk uh, de rest uh, van, uh, van CFM heeft daar ja. ook... Uh, dapper aan bijgedragen. Dus, dus ja, we zijn er wel wat blij mee. En inderdaad, dan kan je ook een band uh, als jullie uh, ook gewoon uh, kwijt. Ja, ja. Um, Even over, over jullie zelf, want uh, jullie bij de band dan, dan nu weer opgericht. Uh, zijn weer bezig. Um, zijn jullie ook echt nu ook met live optredens al uh, bezig of uh, nog niet? Uh, we ja, zijn we... er klaar voor. Zijn. Nou, ja, we ja. zijn er absoluut klaar voor. Ja, hun, ja. Uh, we gaan deze week gaan eigenlijk alle, alle, uh, gaan we alle zalen aanschrijven. Ja? Ja, we hebben het goed voorbereid, allemaal. En, uh, ja. Ja, we hebben het aantal optredens gedaan. Uh, een be keer een try-out en daarna ja. een keer de rob Akta, en, uh, ja, Nu zijn we klaar voor. Nu gaan we ja. Het land in gewoon, ja. ja, ja. ja. Uh, uh, de rob Akta woord was gewoon leuk om te doen, meemaken. En, uh, ja, het was heel leuk om te ja? doen. Ja. Ja? Zeker. Het was ook meer een. een, een, een uh, voor ons wat meer promotie. Gewoon om een naamsbekendheid te krijgen. Ja. En uh, dat, uh, pa, dat vond ik gewoon leuk. gewoon leuk. En ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop ja. dat mensen ons uh, beter kennen en uh, ja. weten wie we zijn en wat we doen. En wat dat ze ons graag willen Ja, want, want het, het, het, het, het, uh, het leeftijdsverschil is natuurlijk ook ineens uh, best, wel, uh, best wel aanwezig uh, bij. Uh, ja, mijn dochter, dochtertje Lulu zei het wel mooi. De meeste bandjes komen hier de ouders kijken. En bij ons kwamen de kindjes kijken. Ja, dat is wel leuk. Ja. Maar goed, dat mag de pit niet drukken. Nee. We hebben gewoon heel veel lol in. nog. Ja, ja. Ja. Maar, maar ik denk, uh, jullie bestonden de, uh, toch ook niet, vond ik. Tijdens uh, de Robben-Akda-woord. We zijn nog zo jong vergeest. Ja, nou, daarom. Dus, uh, dus ik bedoel, uh, ik bedoel de, de, de, de, de zaal ging nog niet plat. Maar uh, het schelde weinig denk ik eerlijk gezegd. Zo is het ja dus. Daar voeg ik niks aan toe. Nee. nee. Uh, we gaan zo direct uh, nog... Uh, ik ik denk, denk dat we... Uh, ja, ik zit even met de tijd. Ik, uh, misschien nog twee nummers. Maar dan moet ik nu even rap uh, alvast één nummer instarten. En dan denk ik dat we nog twee nummers uh, live van jullie kunnen horen. Uh, deze band heeft uh, inmiddels al een, een ja, nieuwe EP uitgebracht. All Comes Down. Hebben ze, ik geloof in september hebben ze dat uitgebracht. Het album of de EP heet Perceptions. En je hoort ook het... Hoe kan het ook anders? Het titelnummer Perception's. All comes down in perceptions. En uh, in het uh, perceptie van Marcus... want dan betekent het een klein beetje... dat hij uh, nu moet rollen naar, uh, naar een laptop. Nou, dat, uh, dat is zo gebeurd. Uh, normaal gesproken... Heb jij, uh, het, uh, is, het, uh, is het anders... Uh, wat, uh, wat Marcus betreft. Dan, uh, dan moet hij altijd... Uh, heel veel geluid uh, in, uh, instellen... met een mengpanel. En dat is vanavond niet nodig. Dus... Um, ik denk dat uh, de camera wel uh, weer, uh, weer loopt. Dus uh, ik uh, zou uh, gaan bijna ja, nog even wachten totdat uh, Marcus hier uh, achter staat. Want anders dan, uh, dan komt er niks op tape. En dat is natuurlijk ook niet de digitale tape in dit geval wel te verstaan. Um, godworst staat klaar weer voor twee nummers. En uh, ik zou zeggen, ga jullie gang jongens. Iedereen maar denken... Waarom, waarom horen we buiten niks? Nou, dat is het geheim van de smid... Uh, jongens, uh, van vanavond. Dus, uh, <laughs> die, die, die truc... Die hadden we tenminste in ieder geval wel, uh, wel uh, door. Nou, ik uh, kijk Marcus weer aan. Uh, ga, gaat hij uh, weer... Uh, aangezet worden? Nou, dan, uh, dan uh, kan je weer naar achteren lopen. Want ja, dan komt er nog één. En die gaan we nog uh, mooi... Uh, ja, dat gaan we ruim halen voor 9 uur. Uh, Nandermaal... Godworst. Ja. Yes. Free, unchanged, unlimited. From me. The sky went to nothing else I could do. A scream above my head. A sign at night, such a waste of life. I'll held my other against. Very time is a moment in life. A time to come through. Meaningless, but live in life unemployment. Traitor, traitor, traitor, fear There was nothing I could do They've been by the older man For he is that right and the old Take this day within the shame And shame is upon you. new Keep my head straight alive Before my mind breaks. I believe you were in my life, you gave me a bit of your I believe we won't meet in time, remember the older man, he knows you The dream, the dream, the shame, of fear, nothing I could do Remember the older man, for he is that right and you're Then later, on oh my latest ad, I tried to think of you. There was nothing but an empty bat, there was nothing about you. I screamed my hand and shouted a lie. oh there was nothing to do. You laughed at me, I shook as your ass. Ja. Uh, van uh, twee nummers voor negen uur. Nou, we zullen er nog eentje uit de oude doos doen, Marcus. Uh, want uh, dat is er eentje waar uh, dit programma aardig uh, mee, uh, mee begonnen is uh, in de destijds. Voordat we dus allerlei onbekende muziek uh, uh, meer en prominent lied horen. Dit is Ramstein met Doe Haas.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 Dat was hem eh, Ramstein met eh, Doehast. Eh, ik eh, sluit hem gelijk af, want anders dan, eh, heb ik een kans dat hij misschien helemaal doorloopt. Eh, ik heb nog eh, eentje klaarstaan. Maar dan moet ik het toch even vakkundig eventjes eh, volkletsen. Want anders dan, eh, ga ik het niet helemaal eh, redden. Eh, dat is eh, Kate Harlequin, die hier ook eh, geweest is. Eh, Julian Grouten, dat is eh, de man eh, die achter Kate Harlequin schuil gaat. En hij heeft ook een album uitgebracht. Dit was een van de nummers die hij toen eh, naar voren had eh, geschoven. En dat nummer dat heet Wired, wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur.